8 uur, het NOS-journaal, Ewout de Jong. VN-inspecteurs uit Syrië vertrokken. Al ruim 80 leraren uit Nederland in Antwerpen. En kritiek op plannen sober gevangenisregime.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 Amerikaanse president Obama heeft gezegd dat hij nog geen besluit heeft genomen over een actie tegen Syrië, maar dat hij denkt over een beperkte precisieaanval. In Antwerpen werken al 81 Nederlandse leraren, 40 in het basisonderwijs en 41 in het middelbaar onderwijs. De gemeente Antwerpen zegt dat de meesten van hen ook al in België wonen. Deze week werd bekend dat Antwerpen Nederlandse leraren gaat werven. De komende jaren denkt de stad 3500 nieuwe leerkrachten nodig te hebben. In België kunnen de lerarenopleidingen maar de helft daarvan bieden. In Nederland zijn er daarentegen te weinig banen om alle leraren aan het werk te kunnen helpen. Antwerpen organiseert op 8 oktober een informatiedag voor belangstellenden uit Nederland. Het plan van het kabinet om het gevangenisregime te versoberen... is ingrijpend en onverantwoord. Dat vindt de Raad voor een Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Staatssecretaris TV is van plan om gedetineerden in een sober regime... onder te brengen en zijn privileges te laten verdienen. Na zes weken goed gedrag mogen ze dan bijvoorbeeld cursussen volgen... of een examen halen voor een rijbewijs. Maar volgens de Raad is het regime te streng. Een normaal mens zou niet aan de eisen kunnen voldoen. Ook zouden de plannen van het kabinet in strijd zijn met de Nederlandse...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 De Verenigde Staten zijn klaar voor een aanval in Syrië. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is ervan overtuigd dat zijn inlichtingendienst het juiste bewijs heeft verzameld. De Amerikaanse community heeft hoge confidence. Dit is common sense. Dit is evidence. Dit zijn facts.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 Wat ze gisteren nog hebben gedaan, dat is, we uh, zijn naar een regeringsziekenhuis geweest. Hè. Zoals je weet, de regering van Syrië, het regime van Assad, zegt dat de terroristen, uh, de oppositie dus verantwoordelijk zijn uh, voor, de, voor de gifgasaanval. En een aantal uh, slachtoffers van die gifgasaanval door de rebellen, zoals uh, het regime dat claimt, nou, die zijn gisteren onderzocht uh, en bezocht door de inspecteurs. Ze zijn nu in Beirut, uh, ze zullen zo meteen op het vliegtuig stappen richting Den Haag. Uh, en daar splitst de groep zich dan, een deel zal uh, zich gaan verspreiden over de... Laboratoria waar de onderzoeken worden gedaan naar het materiaal dat ze hebben verzameld. En het hoofd van de missie gaat naar New York om Ban Ki-moon bij te praten. De inspecteurs hebben volgens VN-chef Ban Ki-moon mogelijk nog twee weken nodig om hun materiaal te analyseren. Maar daar willen de Amerikanen niet op wachten, denkt correspondent Wessel de Jong. Ze willen zelfs niet meer naar de Veiligheidsraad voordat ze een militaire interventie beginnen. Ze hebben er geen enkel vertrouwen meer in in de, in de Veiligheidsraad. Misschien dat ze nog wel voor de beleefdheid de persconferentie vandaag zaterdag in New York gaan afwachten. Dan komt er een eerste verklaring. Maar in principe is het het wachten nu op, op het moment dat Obama de orders ondertekent en die naar de vloot zal sturen in de Middellandse Zee. Ik neem aan dat daar druk over wordt gespeculeerd bij jou. Ja, wordt er al een tijdstip, een dag genoemd waarop eventueel de, de aanval kan beginnen?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 Ik praat erover verder, over de speech van Kerry uh, van en de reacties erop met uh, defensiespecialist Kokelijn van uh, instituut Klingendaal. Nou, onze correspondent Wessel de Jong zegt, nou ja, de VN-inspecteurs uh, zijn weg en dan kan de aanval uh, snel komen. Denkt u dat ook? Ja, dat denk ik ook. Uh, het, het time frame, zoals het zo mooi heet, is, uh, is, is kort en, uh, en moet inderdaad voor volgende week moet het allemaal gebeurd zijn. Dat lijkt er wel op. Ja, het besluit is genomen. Kerry heeft gisteren gezegd: uh, het zal grote gevolgen hebben, great consequences. Uh, dus kort maar hevig. Ja, Wat lijkt u het meest logische moment? Nou, dat, dat weet ik echt niet. En daar ga ik dus ook maar niet over speculeren. Maar uh, het feit dat die inspecteurs toch uh, lijkt erop bijna hals over kop zijn vertrokken, wijst erop dat zij er ook geen vertrouwen meer in hebben. En dat komt ook voor een deel door de toon die Kerry gisteravond aansloeg. Want hij zei, ik heb eigenlijk niks meer met jullie te maken... want ik heb er geen enkele verwachting van. Ja, in die speech van Kerry zou hij met extra uh, bewijs komen... Uh, dat Assad achter die uh, chemische aanval zit. Heeft u uh, overtuigend bewijs gehoord? Nee, er is geen extra bewijs gekomen in de zin dat, dat, dat wij erdoor overtuigd zijn. Hij heeft wel gezegd, ik heb echt een bewijs, maar ik heb, ik heb het nog steeds in mijn binnenzak zitten. Ik kan niet alles aan u laten zien wat wij weten. Hij heeft natuurlijk wel voorbeelden genoemd die op zichzelf indrukwekkend klinken. Uh, maar het grote Colin Powell syndroom van 2003 hangt hier toch nog steeds overheen. Uh, eigenlijk uh, in zekere zin ging Colin Powell toen nog verder... door allerlei grafieken, tabellen, plaatjes, satellietfoto's enzovoorts te zien... die achteraf dan wel niet waar bleken te zijn. Maar de poging ging veel verder. Kerry zei gisteren, u moet mij toch wel geloven... want ik kan niet alles werkelijk onthullen. En Het rapport, als je dat nog eens een keer goed doorleest... noemt het ook wel een keer of vier, vijf... Uh, we weten alles met een high confidence, dus met hoge waarschijnlijkheid. Dat is toch op één na... Uh, uh, uh, hoogste graad van zekerheid, maar het rapportje staat ook... we moeten nog de uh, uh, gaps closen, dat is slecht Engels natuurlijk... maar dat betekent we moeten nog gaten dichten in de bewijsvoering. Ja, ik, ik zat gisteravond inderdaad op tv te bekijken... toen dacht ik inderdaad, Kerry zegt vooral, ik, ik heb bewijs... maar ik kan het u niet laten zien. Ik snap dat je soms je bronnen moet beschermen... maar ja, hij kan toch wel iets overleggen. Wat is het probleem eigenlijk om het, bewijs, het echte bewijsmateriaal te tonen aan de wereld? Het probleem is dat je dan verraadt tot, tot welke mate je in staat bent... Uh, af te luisteren wat, wat, wat, wat commandanten en Assad en anderen met elkaar voeren. Um, daar trekken andere landen hun conclusies uit. Je wilt nooit precies het achterste van de tong laten zien op dat gebied. Aan de andere kant heeft Kerry natuurlijk wel gezegd... Uh, we zijn in staat geweest om vanuit satellieten uh, plekken te identificeren... waarvan raketten zijn gelanceerd. We hebben drie dagen van tevoren... Commandanten al voorbereidingen zien treffen. Um, over zowel de vraag dan: waarom heb je toen eigenlijk niet al aan de bel getrokken, waarom heb je drie dagen hun gang laten gaan. Maar goed. Uh, dat zijn allemaal zaken waarvan hij dus toch wel een tipje van de sluier oplicht. We kunnen dat. Uh, dus daarmee geef je eigenlijk ook al een beetje prijs tot wat je allemaal in staat bent. Maar om nou werkelijk details te laten zien... ik denk dat daar ook nog wel een marge van onzekerheid in zit... en dat hij die nog niet wil prijsgeven. Vandaar ook dat closing the gaps in our understanding... zoals dat in dat rapportje staat. We weten het nog niet helemaal. We hebben een aantal dingen die we nog echt, echt rond moeten zien te maken. Kerry was vrij duidelijk over de Verenigde Naties. Eigenlijk zei hij, ja, kort gezegd, daar, daar trekken we ons niet zoveel van aan als Amerika. Is het opvallend dat hij dat zo sterk zei? Niet alleen opvallend, ik vind het zelfs bijna schokkend. Uh, op het moment dat uh, deze commissie daar nog zit... Uh, al zeggen van, we hebben eigenlijk niks van jullie conclusies... van jullie geven alleen maar antwoord op de vraag of het gebeurd is... en jullie geven geen antwoord op de vraag wie het gedaan heeft... Um, daarmee neem je openlijk eigenlijk afstand van, uh, van de Verenigde Naties uh, als orgaan, maar ook in dit geval van de commissie. En het, het versterkt uh, een berichtgeving uit de Wall Street Journal eerder deze week, dat Kerry zelfs geprobeerd zou hebben, een week geleden, om de hele commissie maar door Ban Ki-moon te laten terugtrekken. Omdat hij van tevoren al zei van daar hebben we waarschijnlijk toch niks aan met het resultaat waarmee hij naar huis komt. Uh, dat heeft tot enige wrijving geleid tussen Ban Ki-moon en Kerry... aan het begin van de week. En dat klinkt eigenlijk nog steeds door in het afstand nemen... wat Kerry nu doet van de Verenigde Naties. Tegelijkertijd heeft hij dat nog benadrukt... door te zeggen Amerika is toch een heel bijzonder land. Uh, het is wel heel fijn als we een grote po politieke coalitie kunnen kweken... maar Amerika heeft de plicht, we hebben zelfs het recht... misschien om uh, hier maatregelen te nemen om de internationale norm... Gij zult geen chemische wapens gebruiken om die te beschermen. Maar uh, wat toch steeds pijnlijker aan het licht komt... is dat die norm uh, er weliswaar wel is, maar de naleving die is er niet. Dus uh, ja, dan kan je hem broeden op leiderschap, leadership, zei hij ook. Uh, en wij zijn de, de aangewezen natie om die norm dan maar na te leven. Maar strikt juridisch is die norm er niet. Ja, het is Amerika nog steeds de politieman van de wereld. Uh, ja, wellicht nog uh, zonder mandaat, toch? Of niet? Uh, ja, dat is, uh, dat is precies waar. En, en, en dat wordt nu een beetje opgerekt. Dat heeft Cameron van de week ook geprobeerd, maar heeft zijn neus gestoten. Uh, door te zeggen van, ja kijk, die chemische wapens mag je niet gebruiken. Uh, maar in het chemische wapenverdrag staat niet dat je dan met geweld dat uh, mag naleven. Uh, en dan helemaal niet dat één land zichzelf mag uitroepen tot degene die dat moet doen. Hoe schokkend ook uh, het gebruik van chemische wapens is en hoe verschrikkelijk dat ook allemaal is. Uh, dit is een, een kloof die de wereld moet dichten. Uh, de doodlopende weg naar de Veiligheidsraad is zeer onbevredigend. Het alleen eenzijdige ingrijpen is ook onbevredigend. Daartussenin moet gewoon een oplossing worden gevonden voor het naleven van, van dit soort uh, schokkende overtredingen. Hartelijk dank, uh, Defensiespecialiste uh, Kokolijn van het Instituut Klingendaal. Gaan we naar Den Haag. Minister Kerry van Buitenlandse Zaken belde gisteravond met onze minister Frans Timmermans, Kerry belde meteen na die speech, zei Timmermans, en dat deed hij na afloop bij nieuwsuur. Hij heeft gezegd dat in ieder geval is de publieke informatie natuurlijk uh, ons ook uh, toegegaan. Ik heb gevraagd om een betere samenwerking met de diensten. Hij zou bekijken welke informatie die verder nog met ons zou kunnen delen. Maar hij vroeg ook begrip voor het feit... dat sommige informatie niet te delen is omdat die bronnen moet beschermen. Dat begrijp ik ook wel. Maar ik heb ook bij hem begrip gevraagd over het feit... dat de Nederlandse regering helemaal zelfstandig in staat wil zijn... om te beoordelen of deze informatie ook voldoende geverifieerd kan worden. En de stelling van de Amerikaanse regering ook ondersteund. Verslaggever Wilco Boom, uh, goedemorgen. Goedemorgen, Joost. Ja, wat, wat zegt Timmermans hier nu eigenlijk? Heeft Nederland eigenlijk een, een, geen informatie van Kerry gekregen? Ja, Nederland heeft wel informatie gekregen, maar dat is de openbare informatie. Maar Timmermans die suggereert duidelijk dat er meer bewijzen zijn en dat hij Kerry heeft gevraagd die uh, te delen met Nederland en ook de diensten beter te laten samenwerken. Nou, dan gaat het over de veiligheidsdiensten. En dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. De Nederlandse diensten, de Nederlandse inlichtingendiensten. kunnen nog wel wat inlichtingen van de Amerikanen gebruiken. En Timmermans zegt het diplomatiek. Hij verwijst ook naar andere landen die bewijzen hebben. Maar de essentie is: Nederland moet zelf dat bewijsmateriaal kunnen beoordelen. Want anders kunnen we een interventie niet steunen. dat was kennelijk de boodschap die hij aan Kerry heeft gegeven in dat uh, telefoongesprek. Ja, want wij willen zelf uh, het ja, allemaal kunnen bekijken. Wat zit erachter? Want we, dat, dat, ja. ja, dat is net wat in, wat in het Verenigd Koninkrijk ook heel erg sterk speelt. Het Irak-trauma van tien jaar geleden. Uh, toenmalig president Bush, minister Powell, uh, premier Blair... die waren er allemaal absoluut zeker van dat er massavernietigingswapens in Irak waren. Daar bleek niks van waar te zijn. Zo zijn we die oorlog ingerommeld en dat wil de Nederlandse politiek niet nog een keer meemaken. Ja, en dat standpunt neemt het Nederlandse kabinet eigenlijk de hele tijd al in. En Timmermans benadrukte gisteravond dat hier uh, helemaal niks aan is veranderd onder invloed van de speech van Kerry. Uh, die toch zegt heel zeker te zijn van het bewijs. Maar ja, Nederland gaat daar dus niet voetstoots van uit. De volgorde in Nederland is e ja, eerst overtuigend bewijsmateriaal krijgen... dan naar de Verenigde Naties. Maar ja, de Amerikanen hebben gezegd... Ja, we hebben geen boodschap aan de Verenigde Naties... Ja, ik, ik geloof dat er een probleem is in Nederland, of niet? Dat, dat lijkt me een probleem voor het kabinet. Als het eenmaal zover is, als de Amerikanen gaan optreden buiten de VN om... zou Nederland dat eigenlijk moeten afkeuren, gelet op het kabinetstandpunt tot nu toe. Uh, bovendien is er geen onomstotelijk bewijs. Hè. Dat is op zichzelf al voldoende reden om een interventie af te keuren. Tegelijkertijd zijn de Amerikanen onze belangrijkste bondgenoot. Dus het lijkt me ook een hele stap om een interventie af te keuren uh, vanuit Den Haag... als Nederland niet overtuigd is van bewijs lijkt me een, uh, een heerlijk dilemma als het zover is. Nou, Jij gaat het dilemma ook heerlijk voor ons volgen. Wilco Boom, dank je wel en een goede morgen. En aan de Turks-Syrische grens wachten de mensen tot de aanval begint. En correspondent Bram Vermeulen sprak met ze. Er is nog steeds druk verkeer en dat zal je verbazen. Druk verkeer vanuit Turkije naar Syrië. Er staan hier een hele rij met vrachtwagens vol met goederen... die vanuit Turkije op dit moment de grens oversteken naar Syrië om daar die goederen af te leveren. Dat is op zich verbazend als je de ronkende oorlogstaal hoort in Washington. Wanneer gaan de bommen vallen aan de andere kant? Misschien zelfs dit weekend. Uh, maar de hulpgoederen en die, dat grote verkeer blijft gewoon doorgaan. Ja, het gaat oorlog worden, zegt deze man, met een uh, buidel vol bankbiljetten in zijn borstzak van zijn hemd gestoken. Uh, hij is een echte uh, smokkelaar die hier wacht op goederen... Uh, om ze vanuit Turkije naar Syrië te verschepen... en af en toe ook wat terug te ontvangen. Maar het is dichtbij, het is dichtbij, zegt het nieuws. Als je het nieuws aanzet, dan hoor je dat. Het kan, het kan niet, niet lang meer duren. zeg je, ik zeg je? zeg la. Hier in het, uh, het vluchtelingenkamp waar 10.000 Syrische vluchtelingen zijn ondergebracht. Daar staan mensen met hun handen en hun vingers hangend aan de hekken... Uh, te wachten in de blakende zon op wat vertier. En een van de jongens hier zegt... We, we verwachten dat ze op dinsdag, dat Amerikanen op dinsdag gaan aanvallen... en het zal zeker in ons voordeel zijn. Goedemorgen, hier, hier, Turkije, hier, de Turken zijn de enigen die ons helpen. nog toe heeft geen enkel ander land ons geholpen, behalve de Turken. Uh, maar goed, we hopen dat andere landen zich daarbij aan gaan sluiten. En, uh, op dit moment moeten we de opname stoppen... omdat er agenten met walkie-talkies om ons heen zijn komen te staan. En soldaten die zeggen dat we niet met deze vluchtelingen mogen praten... en dat dat verboden is. Zojuist meldt de BBC dat Nelson Mandela na een lang verblijf in het ziekenhuis weer thuis is. Hij heeft het ziekenhuis in Pretoria verlaten en is teruggekeerd naar zijn huis in Johannesburg. Het NOS Radio 1 journaal. Elke dag het nieuws uit binnen en buitenland. Barbecuen naast de vrachtauto, wildpoepen en plassen, afval op de grond gooien. De gemeente Vlaardingen is het beu. Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs bivakeren soms nachtenlang op industrieterreinen. De gemeente zoekt de chauffeurs de komende weken op... en wijst ze op de officiële parkeerterreinen in het Rotterdams havengebied. Daar is sanitair en zijn ook andere voorzieningen, maar ze kosten wel geld. Goedenavond. Hey, goedenavond, hey, Zijn ze hier alleen uh, om te parkeren of willen ze hier ook overnachten? We missen nachten hier, goed hè. En morgen ook. Ja. Maar Dat is een probleem. Is het verboden om zo te overnachten hier? De Poolse chauffeurs draaien er niet omheen. Ze willen het hele weekend op dit parkeerterrein in Vlaardingen blijven, ook s'nachts. En ja, hoor, ze kennen de officiële parkeerterreinen met sanitair, maar daar moet je voor betalen, 10 euro per nacht. En dat hebben ze niet. legt één van hen uit? Oh my company, lots of company, no pay for us for staying. My wages is too small for pay myself. Zijn baas betaalt dat niet en zijn loon is te laag om het zelf te betalen. Geen onbekend verhaal voor Edwin Atema van FNV-bondgenoten. Nou, we zien vaak dat, dat dit soort Poolse chauffeurs ergens tussen de en vierhonderd euro loon krijgen, hè, waar ook premies in Polen dan over worden afgedragen. Drie tot 400 euro per maand. Ja, ongeacht het aantal uren wat ze, wat ze werken, ze zijn vaak nou, drie, vier, vijf weken achter elkaar van huis en gaan dan een paar dagen naar huis. Um, en daarbij dat loon krijgen ze nog vergoedingen... net als wat het Nederlandse chauffeur krijgt... om van onderweg dan te kunnen overleven. Ja. Maar doordat dat loon zo laag is... Ja, gebruiken ze dat niet. Want dat is wat werkgevers zeggen die we gebeld hebben. Nou, wij betalen ze gewoon een dagvergoeding. En ja, wat ze daar vervolgens mee doen, dat is niet onze zaak. Nee. Dus onze schuld is het niet. Nee, maar de werkgevers vertellen dan niet erbij dat de chauffeurs hier werken tegen een 300 euro loon. Die praten dan alleen over de vergoeding wat ze krijgen. Maar het feitelijke loon. Dit is gewoon sociale dumping wat hier plaatsvindt. De Oost-Europese, de Nederlandse chauffeurs worden eruit gegooid. En de Oost-Europeanen worden uitgebuit. Wethouder Kees Oosterom weet van deze misstand. Maar. Hij is er in de eerste plaats voor de Vlaardingse bevolking. En die heeft overlast van de zwart kamperende vrachtwagenchauffeurs. Maar ze gaan hier alle dingen doen die ze eigenlijk thuis horen te doen. Dus zoals? Zoals. Het wassen, het scheren, het toiletteren, het koken. En daar is deze parkeerplaats absoluut niet voor ingericht. Hier nee, zijn geen wc's, hier is ook geen keukenblokje. Dus dat doen ze dan in het wild. Precies. En dat willen we juist niet. En even voor een beeld over hoeveel vrachtwagens gaat het zo'n beetje per nacht? Nou, rond de honderd. 100? Ja. Alleen in uw gemeente? In onze gemeente, ja. Oké, okay, bedankt. Ik, uh, wij gaan nu weer naar een... Uh, twee Poolse vrachtwagenchauffeurs toe lopen om die ook even uh, aan te spreken. Maar hij geeft toe? Uh, wij doen inderdaad wel een beetje aan sy symptoombestrijding... omdat we nou eenmaal er last van hebben. Maar daarnaast uh, maken we ook een vuist naar Den Haag toe. En Den Haag moet dat vooral naar Brussel doen. Maar uh, uh, wij hebben het ermee te maken... en wij moeten het oplossen, want we staan natuurlijk ook voor de Vlaamse burger. En de twee Poolse chauffeurs... Voor dit moment denk ik dat ik een vrij plek vind waar ik geen probleem heb. Misschien buiten de stad, misschien op de weg, misschien ergens. Ik ga niet naar een plek waar ik moet voor een parkeerplaats. Die stappen in en rijden weg op zoek naar een andere gratis parkeerplaats. En dat was een verslag van Karen Alberts. Veel sport vanochtend. In Zuid-Korea is het WK Roeien aan de gang. Uh, Rachmar Niemeyer volgt dat voor ons. Rachmar, ik zit naar de tv te kijken. Ik zie heren roeien. Ik zie niks oranjes. Doen we wel mee? We doen mee. En we liggen derde in de klasse van de Mannen 2 zonder. Met Mitchell Steenman en Rogier Blink. Dat is heel verrassend. En dat is mooi voor Nederland. Want dit zou wel eens de eerste medaille kunnen worden in de Olympische klasses... Na het groot in de lichte dubbel 4 niet-Olympisch gisteren bij de vrouwen. We zitten in de laatste fase van de race. De laatste 100 meters op de Nieuw-Zeelander staat geen maat al jaren niet. Dat zijn Eric Murray en Hemisch Bonte, de regerende Olympisch kampioenen. Zij gaan deze wereldtitel veroveren. Maar de grote vraag is in de laatste 250 meter hoe het zit met Nederland... dat een spannend gevecht uitvecht met de ploegen op achtervolging. Bijvoorbeeld Polen voor Nederland ligt Frankrijk. En bovenaan in de wedstrijd dus Nieuw-Zeeland. Maar Steeman en Blink... Afgelopen jaren toch ook vaak te zien in de Hollandacht. Wat te denken van de Olympische Spelen. Zij zouden wel eens de eerste Nederlandse medaille kunnen gaan halen sinds 21 jaar in dit nummer. nieuw Zeeland gaat over de finish. Dan komt Frankrijk en dan is het even wachten op Nederland. Dat niet vaart in het oranje, maar in het rood-wit-blauw tegenwoordig. Nederland komt op een keurige derde plaats binnen. Een voorsprong op Spanje. Dat is een sensationele medaille... En een geweldig resultaat voor Mitchell Steeman en Rogier Blink. Dan nog even melden dat dit de tweede finale A is van vandaag. We zagen al de vrouwen twee zonder stuur. Hier de mannen twee zonder. En die vrouwen konden het niet brengen. Dat was een race die eindigde met een vijfde plaats voor Olivia van Rooyen en Ellen Hogerwerf. Maar dit is een keurig resultaat. En laten we hopen dat dit brons in de mannen twee zonder voor Steeman en Blink. Die werkelijk helemaal kapot zijn. Een aanloop is voor meer Nederlandse medailles. Prachtig het. Succes voor Nederland. Dag Marnie Meijer, dankjewel. Dan gaan we van het water naar het hardcourt in Amerika. Tennissers Andy Murray en Novak Djokovic hebben zich met moeite geplaatst... voor de derde ronde op de US Open. Maar niet alle favorieten zijn deze ronde doorgekomen. Uh, Marcella Mesker heeft het gevolgd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, uh, er liggen dus uh, ja, favorieten uit. Wie zijn er uitgegaan? Ja, nou ja, Juan Martin del Potro, toch het dark horse van het toernooi. De man die alles in New York had gewonnen in 2009. Gevaarlijke speler, man die net achter die top 4 van de wereld zit. En hij verloor gisteren in een fantastisch duel met de Australiër Leighton Hewitt. Hewitt, ja, een oud gediende die taaie oude rakker uit Adelaide, Australië. Won de US Open lang geleden, 2001. Maar houdt van die sfeer in New York, die waanzinnige fans. Uh, de avondmatch uh, waarop uh, ze speelden in het grote Arthur Ashe uh, stadion. En uh, Hewitt won in vijf sets. Een thriller dus. Hewitt had het makkelijker kunnen beslissen. Had twee sets voor kunnen komen. Maar werd toen een beetje nerveus. Gunde uh, Del Potro de kans om terug te komen. Del Potro kwam twee sets tegen één voor. Maar liet het uiteindelijk in de vierde set tiebreak uh, afweten. En in de vijfde set was die op. Dus de eerste grote verrassing uh, van het toernooi... mag je dat toch wel noemen. Uh, Juan Martín del Potro verslagen door oudgediende Leighton Hewitt. En dat betekent dus inderdaad een wat makkelijkere loting voor Novak Djokovic, want die zaten bij elkaar in hetzelfde kwart, mogelijke kwartfinale confrontatie. En dat ligt nu meer open voor Djokovic, die het best wel lastig had hoor tegen de Duitse pannierminne maar, maar, Becker. Dat de Hewitt uh, een, een een makkelijk is voor Djokovic? Ja, dat is een stuk, stuk makkelijker. Hewitt heeft zijn beste dagen gehad. is 32 jaar. Uh, weet je, dit soort wedstrijden speelt hij één, twee keer. Maar dat houdt hij niet een heel toernooi vol. Wil je een Grand Slam toernooi winnen... moet je dat zeven keer op rij kunnen doen. Ja, en dat zie ik hem toch niet doen. Dus wat dat betreft uh, is het schema voor Djokovic uh, wat makkelijker geworden. Hij won dus van Benjamin Becker. Drie sets, maar had het niet uh, makkelijk. Was ook niet zo tevreden. Wisselende omstandigheden, veel wind... En uh, Murray, ja, die verloor zelfs een set van uh, ja, de vrij onbekende Leonardo Maier... nummer 81 van de wereld. Eigenlijk een hele ja, uh, ja, middelmatige speler, zeker op hardcourt. Maar ja, die speelde erg goed gisteren, wist uh, Murray een set te ontfutselen. Maar goed, de titelverdediger herpakte zich, won in vier sets. Maar toch, uh, ja, in ieder geval een beetje vuurwerk bij de mannen. Ja, wel een beetje spannend. En bij de dames, dat uh, is ook gespeeld. Uh, ja, welke wedstrijden heb je gezien? Um, nou ja, wat ik wel opvallend vond was de, dat de Duitse wimbledon kampioen Sabine Lisicki Ja, daar gewoon dan toch wel weer heel makkelijk uitgaat tegen de Russin eh, Makarova. Die is wel goed door top 30 speelster. Maar toch, Lissiki, die altijd zo goed speelt op het gras van Wimbledon. Eh, dit jaar, eh, of ze was niet de kampioen, maar ze was de finaliste. Maar dat ze toch eh, ja, daar zo goed speelt en dan hier zo vroeg verliest, dat vond ik wel eh, verrassend. Nali, de Chinezen, eh, heel goed in vorm. Uh, Fleur, vorig jaar nog in de derde ronde van Laura Robson uit Groot-Brittannië. Dat uh, liet ze zich gisteren niet uh, overkomen. Vandaag of gisteren vloeg ze die uh, Robson in twee sets. Is erg goed in vorm. Ik zie haar nog wel ver komen. Ja, Serena Williams, de titelverdedigster, komt altijd ver. Uh, zij won van de uh, Kazakse Swedova in twee sets. Mag zich nu opmaken voor een vierde ronde met een jonge landgenote Sloane Stevens, van wie ze in Australië dit jaar verloor... Dus dat zal misschien een tikje lastiger worden. Een wedstrijd in ieder geval Marcelle, om ik ga je, naar ik ga je uit te onderbreken. Kijken. De uitzending zit, zit er bijna op. Ik dank je wel. Ja. En de tros neemt het over... op deze laatste zaterdag van de zomervakantie. Ik ga naar Management Boek omdat ze er alles hebben. 18.000 producten op voorraad. En wat je voor 9 uur s'avonds bestelt, heb je morgen in huis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Eén op de twee plofkippen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 De VN-wapeninspecteurs die in Syrië onderzoek hebben gedaan... naar het mogelijke gebruik van gifgas, komen vandaag naar Den Haag. Ze zijn nu op de luchthaven van Beirut. De monsters die ze in Syrië hebben verzameld... worden vanuit Den Haag verdeeld over laboratoria in Europa... waar ze worden geanalyseerd. Amerikaanse minister Kerry zei gisteravond dat de VS... al sluitend bewijs heeft dat het Syrische regime... chemische wapens heeft gebruikt. President Obama heeft nog geen besluit genomen... over een actie tegen Syrië. In Antwerpen werken al 81 Nederlandse leraren. 40 in het basisonderwijs en 41 in het middelbaar onderwijs. Deze week werd bekend dat Antwerpen Nederlandse leraren gaat werven. De komende jaren denkt de stad 3500 nieuwe leerkrachten nodig te hebben. Maar in België is maar de helft daarvan beschikbaar. Terwijl er in Nederland te weinig werk is voor leraren.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 Het plan van het kabinet om het gevangenisregime te versoberen... is ingrijpend en onverantwoord, zegt de Raad voor Strafrechttoepassing... en Jeugdbescherming. Staatssecretaris Teven is van plan om gedetineerden... in een sober regime onder te brengen. En na zes weken goed gedrag mogen ze dan bijvoorbeeld cursussen volgen. Volgens de Raad is het regime te streng... en in strijd met de wet en internationale richtlijnen. Dino Bauters heeft bij zijn voorgeleiding voor een New Yorkse rechtbank de aanklacht tegen hem ontkend. De zoon van de Surinaamse president Desi Bauters wordt verdacht van drugshandel en verboden wapenbezit waarvoor hij maximaal levenslang kan krijgen. Dino Bauters werd donderdag in Panama gearresteerd. Dat was het nieuws. De droom van elke MKB'er? Zaken doen waar je wilt, wanneer je wilt en hoe je wilt. In de cloud en overal en altijd persoonlijke ondersteuning. Stop met dromen. Ga naar mkbindewolken.nl. Cloud computing waar ondernemers blij van worden. Jij gelooft zijn leven. In jou. Wat bedoel je dan? Haar liefde. Dat jij nooit meer kan zingen. Onze muziek. Hij gelooft, in mij. hij gelooft in mij. Het ware verhaal van de man die zo wat wij voelen. Wegen succes verlengd tot en met december 2013. Reserveer via 0900 1353 45 cent per minuut of op heigeloofdinmij.nl. MKB in de wolken.nl. Cloud computing waar ondernemers blij van worden. Dit is Radio 1. Tros Show. Presentatie, Mieke van der Wij en Twan Huis. Goedemorgen, hartelijk welkom bij de Nieuwsshow. Het is drie minuten over half negen. Wat gaan we doen? Om negen uur dan komt Ivan Wolvers. Met hem gaan we praten over een interessant uh, feit... wat gevonden is door de Radboud Universiteit. Namelijk verband tussen het gebruik van antidepressiva en uh, uh, agressief gedrag. En het zou wel eens nieuw licht kunnen werpen op een gruwelijke strafzaak. Dan komt Iris Stabeling. Zij uh, speelt op hoog niveau badminton, maar ze moet toch briefjes ophangen in de supermarkt om maar een beetje in leven te blijven. En dan gaan we het hebben over obers in Parijs. Misschien bent u ook wel onbeschoft behandeld tijdens uw vakantie. Nou, er is nu een heel charme offensief gaande van de dienst van toerisme. Want ja, ze gaan het voelen in hun portemonnee. Wat vindt Rudy Wester, oud-directeur van het instituut Nederlandais, hiervan? En het laatste onderwerp is een wetenschappenonderwerp. Ze kunnen namelijk hersenweefsel kweken uit huidcellen. En daarover komt niemand minder dan Hans Klevers van de KNAW. Om tien uur dan ontvangen wij twee schrijvers. Stefan Hetmans en Mirjam Gunsberg. Ze schreven... Allebei een boek over hun vader en hun opa in de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. En het laatste onderwerp is VJ op de dom in Utrecht. Inclusief in een stadsbijadier. Maar goed, dat hoort u eh, allemaal pas tegen Elfen. Zometeen nog een gesprek met de directeur van de KWF Kankerbestrijding... over al die commotie die is ontstaan naar aanleiding van Koen Veenendaal... en wat er nog meer bij komt. Maar eerst gaan we naar het buitenland. Syrië. Het onvermijdelijke onderwerp gisteravond namelijk... <coughs> Een grote persconferentie van John Kerry, de minister van Buitenlandse Zaken. Hij weet het zeker. President Assad die zit erachter. De Amerikanen hebben voldoende bewijs. De inlichtingendiensten hebben dat bewijs geleverd. En John Kerry probeert nu samen met president Obama... zijn burgers en de wereld te overtuigen van het gelijk van Amerika... Maar het lukt niet. In Engeland is premier Cameron afgedroogd. Die wilde meedoen met een aanval, maar het parlement steunt hem niet. En ondertussen zijn er meer dan 1400 gewonden en doden vooral gevallen... bij die gifaanval, althans dat zegt John Kerry. En al bijna 100.000 slachtoffers zijn er gevallen de afgelopen twee jaar... tijdens de burgeroorlog in Syrië. Maar wie doet nu wat en wie steunt wie? Arend-Jan Boekestein die is bij ons. Welkom. Columnist bij Elsevier en historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht. De wereld doet even niets. De Amerikanen willen ingrijpen. Maar er is geen steun voor een aanval. De steun verbrokkelt. Wat is de situatie van dit moment? En hoe zijn president Obama en John Kerry zover gekomen... dat ze bijna alleen ervoor staan nu? Nou, wat hier natuurlijk heel erg speelt... is het uh, syndroom van uh, Irakken. Het feit dat het toen gemanipuleerd is met data... heeft zulke diepe wonden geslagen in Europa. Maar ook in Amerika zelf. Ook in het congres zelf. Dat het natuurlijk toch... Hoe je het, wat je er verder ook van denkt, het bijzonder onverstandig is... om zonder dat je wacht op die, het rapport van die wapeninspecteurs... om dat nu door te doen. Heeft u gisteren de BBC-reportage gezien over een napalm-aanval op burgers... in een wijk waarbij ja, tientallen mensen totaal verbrand een ziekenhuis binnen zijn lopen? Ja, afschuwelijke beelden. En uh, het leidt er dan ook toe dat je als je het ziet denkt... hier moet toch ook een einde aan worden gemaakt... En toch is het soms zo, soms is een conflict zo dat als je daar dan interveneert, dat je militair geen verschil kan maken op de grond. En dat dan misschien de andere partij uh, de bovenhand krijgt, die misschien ook wel chemische wapens wat dan ook kan gaan gebruiken. Maar je hoort uh, burgers daar zeggen voor de BBC-camera, dat is een onafhankelijk uh, journalistiek team. Voor het eerst eigenlijk dat je die beelden... We hebben al heel veel afschuwelijke beelden gezien, maar nu ja. onafhankelijke journalistiek. En die burgers die zeggen op camera... hoeveel bewijs hebben jullie nog nodig? Waarom grijpen jullie niet in? Red ons, red ons. Maar wat kan je doen? Kijk, generaal Dempsey heeft een rapport gemaakt... Hè? twee dagen voordat die chemische aanval plaatsvond. Hij zei van, we kunnen wel proberen vliegvelden te bombarderen. Ja, Dempsey is een posten. van de hoogste Amerikaanse generaals ja, die een advies heeft geschreven. Ja. Dat kunnen we wel doen, maar dat heeft militair niet zoveel betekenis. Want de luchtsteun, uh, die de, de, de Syriërs hebben natuurlijk een, een luchtwapen... dat is niet van doorslaggevende betekenis voor gevechten in de stad. Met andere woorden, als je echt wat zou willen doen... dan zou je met grondtroepen erin moeten trekken. Nou, ga je nou je eigen jongens sturen naar steden... waar ongeveer iedereen met iedereen vecht... Gaan we dat doen als er geen geloofwaardig alternatief is voor het Assad-regime... dat het met elkaar eens is, dat het machtsvacuum kan vullen? Dus het, dit is een afschuwelijke tragedie wat hier gebeurt. Als het Assad-regime in elkaar zou storten, dan krijgen we de oorlog na de oorlog. Dan krijgen we dus dat de minderheden worden opgegeten door de Soenieten. De Soenieten gaan onderling met elkaar vechten... Dus met andere woorden, je kunt allerlei standpunten innemen... en ik kan me heel goed voorstellen dat mensen uh, zeer verontwaardigd... en diep geschokt zijn door die ja. afschuwelijke aanvallen. Maar militair is daar niet zo heel veel aan te doen... behalve nadat je met grondtroepen erin trekt. Dus u zegt, doe niks? Nou, dat, dat weet ik ook niet. Ik denk dat dat, dat mogelijk zou kunnen zijn om bijvoorbeeld... Uh, de vluchtelingenstromen, daar, ik vind dat we geld moeten geven... aan de Jordaanse vluchtelingenkamp en de Turkse, daar kun je wat aan doen. Ja. Maar als, je niet, uh, als er niet uh, snel wordt ingegrepen door een westerse coalitie... Van, van welke samenstelling dan ook, voor wie betekent dat dan gezichtsverlies? Nou kijk, um, dat, is, dat is een belangrijke vraag. Cameron en Obama hadden heel goed kunnen weten van tevoren... en ik vind het ook echt een unforced error om het in tennistermen te noemen... dat als je het op deze manier gaat doen en je zegt van de hele VN doet er niks toe... dat je dan dus al die ghosts hè, van de Irak, dat je die dan weer optrommelt. En dat betekent dus ook dat Cameron had kunnen weten... dat er een opstand in zijn eigen partij plaatsvindt. En kijk... Het, het internationale politiek is geen grapje. Cameron is nu kapot. Hè? Dat hele Europa-debat wat daar speelt, daar, daar is hij dus nog ernstiger in verzwakt. Cameron is dus gewoon in een week tijd alles kwijt. Obama is iemand die dus een non-interventionist heeft, niks gedaan... wil nu opeens, is het die op ramkoers. Wie zegt er nou dat er straks niet toch... Uh, uh, bewijzen komen, dat dat toch weer wat ingewikkelder ligt dan dit rapport. Want dit rapport zegt ook, we have to close gaps. Hè? Ja. Het is niet de smoking gun. Dus in, en en dan bovendien ga je dan ook nog eens een keer in tegen de VN. Weet je, mijn kern van mijn punt is dit. De aard van deze missie is een strafexpeditie. Obama wil zijn geloofwaardigheid behouden, begrijp ik heel goed. Hij heeft gezegd... Dus is een rode lijn, daar mag je niet overheen. Nou, als je dat vervolgens dan ook niks doet... dan ben je een Janus. Maar het probleem is dat die strafexpeditie... die, die vergt niet zoveel haast. Dan kan je best nog twee weken wachten. Ja. Maar goed, uh, ik zei net, voor wie is dat gezichtsverlies? Want je zou zeggen, op het moment dat dat uh, niet snel gebeurt... Ja, dan gaat er iets schuiven in, in, in die wereldorde. Nou ja, ik zou zeggen, waarom wachten we... Speel het nou slim. Je wacht keurig op dat VN-inspectierapport. Nou, weet ik wel. Die hebben niet het mandaat om vast te stellen wie het gedaan heeft. Maar er zit natuurlijk altijd weer wat in wat je kan gebruiken. Vervolgens kan je zeggen van nou, dit is ons rapport. En dat moet je dan ook vrijgeven. Veel meer dan nu gedaan wordt. Ja, wat, wat u zegt klinkt heel logisch. Maar tegelijkertijd kun je afvragen... In, het, uh, in de Balkanoorlog in Bosnië hoorde je dezelfde teksten die u nu uitspreekt. Uh, laat het de VN doen. We hebben daar niets te zoeken. Het is gevaarlijk. We lossen het niet op. En pas op het moment dat Srebrenica viel en er 8000 mensen uitgemoord werden... en dat ook echt duidelijk werd, toen vond de wereld van... ja, nu hebben we het te ver laten lopen. Dit, is, dit zijn een paar duizend slachtoffers te veel. In Rwanda ging het net zo. De Tutsis vermoorden de Hutus. En achteraf is president Clinton nog naar het land gevlogen om te zeggen... ik had toen moeten goed. ingrijpen, ik um, heb een grote fout gemaakt. Mijn excuses. Het... Maar, nee, maar Ik, ben, ik ja. speel even advocaat voor ja, daar, goed, want u zegt goed. ik doe niks. Of laten we niks doen, dit is te gevaarlijk. Dat betekent dus dat, dat de wereld dan kennelijk... en dat is wel het meest cynische van alles... afwacht op een nog grotere uh, golf gifgas misschien. Nog meer slachtoffers tot het moment komt dat we denken... ja, dit kunnen we niet meer op ons netvlies verdragen. Dit wat is, is het erg. verschil tussen Rwanda en Kosovo aan de ene kant... en dit aan de andere kant? In Kosovo wist, was er een kans dat de Russen niet zouden reageren... uiteindelijk op die bommen, wat ook gebeurd is. Hè? En dat de Serviërs dus terug in een hok gingen en dat die genocide... Uh, gestopt werd. In Rwanda was het ook zo. Je kon interveneren en je kon die afschuwelijkste... Het probleem in uh, uh, Syrië is dat als je interveneert, het heel wel mogelijk is dat de andere kant sterker wordt en, en de meest verschrikkelijke dingen gaat doen. Soms is, is een tragedie zo groot dat er geen goede opties meer over zijn. Er is geen militaire oplossing. Er komt nog iets anders bij. We hebben natuurlijk in het diplomatieke uh, parcours hebben we de Russen kei en keihard nodig. in de hoop dat we straks, als ze oorlogsmoe worden. dat we partijen aan tafel kunnen krijgen. Natuurlijk hebben we de Russen nodig. Nou, door dit ja. parcours zijn we de Russen helemaal kwijt. Maar goed, Rusland die heeft al uh, gezegd. nou, we zijn blij dat het Britse parlement. tegen die interventie heeft uh, gestemd. Hè? En uh, China, die. Nou ja, die, die ook een duit in het zakje van... ja, kijk, die VS die is toch niet zo krachtdadig. Wat, wat voor rol spelen die landen? Nou kijk, de, de Russen en de Chinezen hebben natuurlijk alles tegengehouden. Ze hebben ook het mandaat van de VN zo gemaakt... dat de VN-inspecteurs niet mochten vaststellen wie het gedaan is. Allemaal vreselijk. Maar ja, even slim zijn. hè? Als Obama en Cameron die wel die VN weg hadden gedaan... dan was de druk op, de, op Rusland en China veel groter geweest, toch? Dat is mijn punt. En nu is het dus zo dat Rusland en China zitten te kwispelen. Ja. Dus ik vind het amateuristisch. Maar, maar nu is het zo dat Obama gisteren gezegd heeft... Wat, we, wat er ook gebeurt, we moeten naar een beperkte militaire ingreep. Dat gaan we doen. Misschien niet uh, morgen, maar we gaan het wel doen. Dus het lijkt een feit dat er een militaire aanval komt. Zeker. Daar bent u van overtuigd dat dat ja. gaat gebeuren. Maar had dat dan gedaan, wacht nou even op dat vn inspectie Nee, dat, dat is duidelijk. Maar huh? nu ben ik benieuwd naar uw analyse. Ja. Als dat gebeurt, als de Amerikanen nu toch losgaan op beperkte schaal. Ik weet niet precies ja. hoe je dat moet voorstellen. Nou, ik weet, wat, wat denkt u dan wat, wat uh, de daarvan uitkomst van. daarvan? Kan nou, oké, dat is heel interessant. Daar is Obama heel open ook over geweest hè. Maandag stond er in de Washington Post. Luister eens, het gaat ons alleen maar om de credibility, om de geloofwaardigheid van de grootste mogelijkheid van de wereld. Hè. Van de politiemannen in de wereld. En het zal niet van militaire betekenis zijn op de grond. Met antwoord, dat is ook cynisch business. Het gaat he? om mezelf, zeg je dan. Het gaat dus om de geloofwaardigheid van de, van de politieagent van de wereld. Op zichzelf genomen is dat ook heel belangrijk. Kijk... Europa heeft ongeveer zijn defensie wegbezuinigd. Wij zijn afhankelijker van het Midden-Oosten dan Amerika zelf. Denk maar aan het schaliegas in Amerika. Hè? En wij doen helemaal niks. Dus als Obama dit verknalt, en het lijkt er sterk op dat hij dit aan het verknallen is... dan hebben we dus, zijn we dus een ordenende kracht die ons ook beschermt en het Midden-Oosten kwijt. Hè? Met andere woorden, het, we zitten in een hele lastig parket... Snap je wat ik bedoel? Hij gaat dus nu een strafexpeditie doen, die militair niet zoveel gevolgen zal hebben. Dat weten we natuurlijk nooit zeker. Hè? Het kan natuurlijk voor hetzelfde geld. Is het toch zo dat de oppositie hierdoor sterker wordt? En dan krijgen we het scenario dat die, uh, al, al die on, onfrisse jongens die tussendoor lopen en de onfrisse jongens zijn ook de. Gest, meest gestaalde vechters ook. Die zijn in Irak en Afghanistan heel sterk geworden. Al-Qaeda-angehouden. We hebben ze in drie soorten: de moslimbroederschap, de salafisten, en gaan we zo maar door: Al-Qaeda-achtige. Um, als die dus gaan winnen. Nou, als die, als die de beschikking krijgen over een chemische wapens en ze, en ze zijn in staat om daar wat mee te doen, dan zullen ze dat ook doen. Hè? Dus het is gewoon: dat weet aan, je niet. aan alle kanten is het een wespennest van de eerste orde. Nou, ik zal je dit zeggen. In juni vorig jaar, juni 2012, zei het Vrije Syrische leger: we hebben een chemische wapenopslagplaats in Aleppo. December 2012 zei Al-Nusra, we hebben er een. Of dat allemaal waar is, ik weet het niet. Ik lees berichten op het internet, niemand weet wat de waarheid is. Maar ik, ik sluit niet uit dat er dus hele merkwaardige dingen nog gaan gebeuren... als Obama deze aanval doet. Dus aan de ene kant het kan zijn dat het militair geen betekenis heeft. Het kan natuurlijk ook best zijn dat de andere kant sterker wordt... Dit is, dus, dit is een echt een hele rare situatie. Je hoort het ook aan Frans Timmermans gisteravond. Die wordt steeds voorzichtiger, geloof ik. Die is nog ja. lang niet overtuigd van uh, het ja. bewijsmateriaal van John Kerry. Ik vind dat Frans Timmermans volkomen gelijk heeft. Dat als je nou weet dat er geen geloofwaardig uh, alternatief is voor het Assad-regime. Omdat die jongens allemaal ruzie met elkaar hebben. En ook hele kwalijke praktijken bezig. Hè. En je weet dat de wereld geschonden is letterlijk door het Irak-trauma. Hou dan toch in hemelsnaam vast aan dat VN-wapenrapport. Kijk, de resultaten van deze actie kunnen zeer dubieus zijn. Nou, zorg er dan voor dat zoveel mogelijk mensen meetekenen. Mm. Dat is toch slim? Maar dat is nu afgelopen, hè? Dat, dat, dat lukt niet nou, meer. Dus Cameron heeft dus, en dat heeft hij zelf gedaan, heeft alles verknald. En Obama zijn lot hangt aan een draadje, Toch? Nou, hoezo? Hij ja. is gewoon gekozen voor vier jaar. Dus, uh... als, dit verkeerd uitpakt, e dit. als dit verkeerd uitpakt, dan hoeft de zeggen alleen maar van luisteren. je hebt... Twee jaar lopen te streuselen, heeft niks gedaan, wat jij zelf ook noemde. En vervolgens dan wilde je een grote jongens, heb je wat gedaan. En kijk nou eens wat voor een puin op tijd. Er zijn alleen maar nog maar meer doden gevallen omdat de oppositie is wordt. Dat kan allemaal toch? Maar goed, dan, kan dan de, is Amerika zijn wereldleiderschap ook kwijt. Ja, en dat is iets... In de ogen van de, van de wereld. En, en, en dat is iets dat, waar we heel veel zorgen over moeten hebben. Want Europa is het best alleen maar glazig naar de televisie te kijken als er wat gebeurt. Ja, maar u beschrijft het proces. Bij ieder groot conflict zijn dit de structuren. Uh, Amerika doet niks, want het is riskant voor een Amerikaanse president. Europa voert de druk op, maar doet zelf niks. Dan besluit de Amerikaanse president om wat te gaan doen. En dan staat iedereen klaar met kritiek. Nee, maar dit is heel stom wat je nu doet. Ja, maar het, dus het is ook wel um, een beetje vanaf de zijlijn natuurlijk roepen... Ja, het, het gebeurt allemaal niet zoals het wordt... en het is heel gevaarlijk en het is een wespennest. Maar de, de optie niets doen... Houd toch op een gegeven moment op. Wat, hoeveel beelden willen we nog zien met mensen die, uh, <laughs> die wegbranden voor de camera? <laughs> weet je, wat dat, is leuk, weet je wat dat is leuk? Dat is leuk, hebt nu de positie ik had bij de Ira Irak-oorlog, van, van 2002. Hè? Ik wilde het opslaan. En, et, et, ziet u, et, we zijn dus stuivertje gewisseld. <laughs> Grappig, hè? Links wil nu graag GroenLinks. Wil oh, oh, oh, oh, oh. Het oh, oh, oh. <laughs> heeft helemaal niets met links en rechts te maken. Nee, dat heeft te maken ja, ja. met, met uh, het feit dat, dat je niet. Wil, niemand wil dat, dat, dat zulke grote groepen mensen uh, aan het gas gaan. Ja, maar weet je, maar, blijf, Luister, Susan Rice en Samantha Power willen dus graag dit doen. Die willen dus responsibility projecten. Ja. De ellende is alleen dat soms goed doen leidt tot iets dat nog erger maakt. Dat is het punt. Belost het niet op. Ja. <laughs> Arend Jan Boekenstein, columnist van Elsevier en historicus verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Zeer bedankt voor uw commentaar vanochtend. Graaier, zakkenvuller oplichter zomaar wat kwalificaties die werden toegedicht aan Alp Duzes, medeoprichter Koen van Venendaal toen duidelijk werd dat hij zichzelf 160.000 euro had gedoneerd. Later kwamen daar nog twee vrijwilligers bij die niet zo vrijwillig werkten als gedacht, namelijk Jan Gerrit Schuurman en Rob Snelders die declareerden in 2011 85.000 en 34.000 euro komende week komen de KWF-collectanten weer langs de deur. Maar met welke boodschap? Heeft KWF-kankerbestrijding last van die slechte publiciteit... of waait die storm wel over? Voor de Damage Control is bij ons aangeschoven... directeur van KWF-kankerbestrijding, Michel Rudolfi. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, U benaderde onze reactie met de vraag om hier plaats te mogen nemen. Want u dacht, ik, ik ga ze even het een en ander uitleggen. Nou, dat, zal, dat is heel mooi als ik dat uh, ja. uh, kan doen... Uh, maar er ondertussen... valt ook veel uit te leggen. Ja, maar ondertussen bent u alweer ingehaald door andere nare berichten. U doelt hierbij op uh, gisteravond met betrekking ja. tot nieuwsuur. Ja. Ja, ja. ja. Dat zijn berichten die buitengewoon betreurenswaardig zijn. Laat ik, daar, uh, laat ik daar in ieder geval een stelling over nemen. Ja, legt u het even uit voor degenen die het niet gehoord of gezien hebben. Wat en is Mijn stukken... volgende zin zou inderdaad ja. zijn... laat mij dat inderdaad even uitleggen <laughs> ja. wat precies hier aan de hand is. Um, de Albu 6 is acht jaar geleden opgericht... Um, hoe heet het, in 2009 is er een nieuwe stichting opgericht en die heet Inspire to Live. Die stichting heeft als doel om met internationaal kankeronderzoek te doen. En dat is opgericht door twee voormalige Alptuzesses van het eerste uur. Die hebben een bevlogenheid, een passie om uiteindelijk dat kankeronderzoek neer te zetten. Koen van Veenendaal, veel besproken, en Peter Kaptein. Deels ja, in waren... dienst van de Nederlandse Bank. ja. ja. Peter Kapitein is daarvan de voorzitter. En Koen van Veenendaal zit niet in het bestuur van, uh, van inspire to Live, maar is programmadirecteur van een van de programma's. Zij hebben in 2010 hebben zij een subsidieaanvraag gedaan... voor een programma die bestaat uit een aantal studies, uh, internationaal... en waarvan we met z'n allen hebben gezegd... Uh, dat is buitengewoon interessant. Uh, we hebben dat beoordeeld. Onze wetenschappelijke raad heeft er ook naar gekeken. En we hebben toen besloten in 2011 om daar een subsidietoekenning te geven van 3 miljoen euro. Ja, hun idee was, we gaan over de hele wereld... gaan wij uh, kankeronderzoekers gaan we, uh, bezoeken en we gaan proberen om die mensen bij elkaar te krijgen... zodat het kankeronderzoek in een stroomversnelling komt... in plaats dat al die mensen over de hele wereld... eigenlijk hun best doen om de ander uh, af te troeven. Ja, dat is, dat is, dat is een idee daarvan... om oh, deze ja. mensen bij elkaar te brengen. Maar het oorspronkelijke idee ligt hem ook in het feit... dat er een nieuwe technologie is... waarbij je op verschillende tumorsoorten ja. gaat kijken... of je die versnelling kan uh, ja. verstevigen. Goed, okay. nou, we hebben dat beoordeeld in 2011. We hebben ook aangegeven... Uh, dat die 3 miljoen ook besteed kan worden. Binnen de procedures van KWF-kankerbestrijding... is het zo dat wij... nog het hele bedrag altijd betalen, altijd de helft daarvan. Ja. En het gevolg daarvan is, is dat wij na, hè, dus no normale procedure dat we na twee, drie jaar gaan kijken ja. wat de voortgang. Als ik het is. mag versnellen, want ja. anders dan doen we dat te lang over. is. <lacht> uh, wat, wat blijkt uit die miljoenen die men binnen heeft gekregen bij Inspire, Inspire to Live is dat er 250.000 euro besteed is aan wetenschappelijk onderzoek, en daarbovenop komt. Uh, ook interessant dat die stichting gezegd heeft tegen Albu d'Huez... Dat, uh, dat geld wat jullie ophalen, 32 miljoen, wat is het... Uh, geeft dat maar direct aan ons en niet meer aan KWF... Deze twee feiten, was u daarvan op de hoogte dat dit speelde? Op het moment dat ik de uitreiking kreeg in oktober... heb ik een gerucht daarover gehoord. Maar voor de rest was ik niet op de hoogte van, uh, van dit feit. En het geld is ook overgemaakt naar KWF-kankerbestrijding. Een gerucht, maar dan denkt u niet van... hé, hey, dan moeten we eens even uitzoeken hoe nee, op het is. Op dat moment was het al zeker dat het geld naar KWF zou komen. Ja. Maar nu is feitelijk vastgesteld dat dit voorstel is gedaan. Geeft het geld maar aan de stichting en niet meer aan KWF. Wat vindt u daarvan? Ja, dat, dat vind ik buitengewoon treurig. Want, en, dat, en dat kan ook niet, want er wordt gefietst voor opbrengsten... Uh, voor geld inzamelen voor KWF-kankerbestrijding. En die 250.000 euro die besteed zijn aan wetenschappelijk onderzoek... dat is veel minder dan het bedrag dat in kas zit. Wat vindt u daarvan? Uh, dat klopt. Het beschikt over 5 miljoen namelijk. Nee, nee, nee, nee. Ze er is een toezegging gedaan van 3 miljoen met een optie voor 5 miljoen. Okay. Zij beschikken op dit ogenblik voor 1,6 miljoen. Laat dat heel duidelijk zijn. Niet meer, niet minder. Mm -hmm. Daar hebben ze in de opstart, net is ook hun verklaring... en dat kan gebruikelijk zijn dat die opstartfase langer heeft geduurd... dan wat er nu normaal, uh, wat, wat er gebruikelijk is. Dat is ook logisch, want het is internationaal. Um, en er zijn allerlei verplichtingen afgegeven voor het starten van deze onderzoeken. Er staan vier onderzoeken in de start. Maar het klinkt alsof u dat begrijpt, dat, feit dat er zo weinig geld nog gegaan is... naar het, waar het voor opgericht was. Um, het, het is mogelijk, maar de rapportage die dus nu terugkomt uh, vanuit uh, inspire to live die we ook hebben gevraagd twee maanden geleden... Uh, die zijn we op dit ogenblik aan het besteren. Er zijn nog een aantal vragen over. Dus voordat ik daar een oordeel over geef, wil ik eerst de feiten duidelijk hebben. Maar het breidt zich wel uit natuurlijk. Het, het, uh, dat wat er allemaal misgaat... eerder deze week hoorden we Koen van Veenendaal zeggen... ik heb een fout gemaakt, ik had openbaar moeten maken... en transparant dat ik geld kreeg voor mijn uh, inzet... En nu blijkt dat, ja, zo hoor ik het toch, en zo wordt het ook gezegd op Nieuwsuur... dat achter uw rug om de geldstroom omgebogen zou worden. Althans, dat was de ambitie van u direct naar die stichting... Dat is natuurlijk wel buitengewoon opmerkelijk wat er nu gebeurt. Dat is ook heel opmerkelijk. En op het moment dat dat gerucht mij te oor is gekomen... zijn we onmiddellijk... Ik heb op het podium van de checkuitreiking heb ik onmiddellijk ook aangegeven... voor het publiek dat we direct naar de tekentafel gaan. Dat hebben we onmiddellijk gedaan. Dat heeft er ook toe geleid dat wij McKinsey hebben ingehuurd... om de governance-structuur van deze organisaties maar aan te pakken. Wanneer was dat dan? Dat is, dat is in november, in december gebeurd. We hebben nieuwe statuten laten maken. In de hele opzet daarvan is een nieuwe raad van toezicht moeten komen er komt een uh, vrijwilligersraad en er zou een nieuw bestuur komen. Maar goed, dus destijds, het is al bijna een jaar geleden... toen hebt u dat gerucht gehoord, toen dacht u van... ho, uh, maar dat komt nu eigenlijk pas naar buiten. Want u hebt het, laten we zeggen... U, u wist daar dus eigenlijk al heel lang van... Dat, zei, dat, dat dat geld liever buiten het KWF om in hun eigen stichting wilde. Met als gevolg, toen ik dat heb... Ja. Toen ik dat... Dat is een gerucht. We hebben dat geverifieerd. Er is geen bevestiging daarvan. Daarnaast is het geld bij KWF Kankerbestrijding gekomen. We ja. hebben onmiddellijk geacteerd om met de, hoe heet het, de organisatie om de tafel te gaan zitten. En dat heeft geleid tot nieuwe. Uh, ja, maar toen dacht u niet van nou, als dat inderdaad zo is, hè? Als, die, als die mensen geprobeerd hebben om dat geld, laten we zeggen, hun kant op te laten groeien, buiten, uh, vloeien buiten het KWF om, dan vertrouw je die mensen toch niet meer? Hè? Uh, nee, dat klopt. Dat is, vertrouwen heeft dan een enorme de, uh, deuk opgelopen, dat klopt. Maar dat is dus al veel eerder gebeurd. Ja, dat was in november, december dus al. Maar toen hebt u niet gedacht, nou, die mannen moeten er moet misschien maar afscheid van nemen. Uh, die discussie uh, heeft vanaf uh, januari absoluut gelopen, ja. Waarom dus bent dit u dit... er zelf niet mee naar buiten gekomen? Ja. Waarom heeft u zelf niet... Ik bedoel, het, het komt nu allemaal naar buiten door goed graafwerk van journalisten. Je kunt natuurlijk ook besluiten als KWF u heeft een grote naam hoog te houden. Dit moeten we zo niet doen en niet willen. Omdat ik ervan overtuigd ben dat wij uh, de activiteiten zoals wij die hebben ingezet... en waar ik ook voor verantwoordelijk voor ben... dat we die op een hele juiste, goede manier hebben ingevuld. Maar um, was u niet al die tijd bang dat dit toch een keer naar buiten zou komen? Uh, het risico... Nou ja, daar, uh, dat het naar buiten zou komen, dat blijkt, dat ja, blijkt dus nu. Alles komt maar uiteindelijk was, uit, ja. Ja, maar dat was op dat moment niet uh, in, in wraak, omdat uh, we gelijk gehandeld hadden. U dacht, nou, dit hebben we gewoon goed, op een goede manier afgehandeld oké, okay, en, en u had er niet meer op gerekend dat er ooit nog eens een keer maar ja, in het kielzog van het nieuws van, van, van die Veenendaal, dit uiteindelijk ook nog weer eens naar boven zou komen. Ja, u zit daar natuurlijk allemaal niet op te wachten, dat begrijp ik wel. Nou, maar, ja, dat vind ik iets, iets uh, te kort door de bocht. Waar, oh. waar het hier om gaat, is op het moment dat er een, een zweem daarvan is, is het mijn taak om daarin op te treden. Dat hebben wij gedaan. We hebben acties daarover uh, genomen. We hebben met Alptu6 daarover uh, gesproken. We hebben met inspire to lift over gesproken. En de elementen zijn daarvoor ingericht. Daar zijn daar is zelfs een onafhankelijk instituut. In dit geval was dat McKinsey, is daarbij hmm. betrokken. En, hoe heet het? en dat is ook doorgevoerd nu. Bent u ook maar... een beetje verslaafd geraakt misschien aan het feit... dat 6 zoveel geld oplevert, meer dan 30 miljoen in een jaar. tijd, Terwijl met collecteren haalt u ongeveer 7 miljoen op. Het is natuurlijk een hele belangrijke uh, donor geworden van het KWF. En die, daar wil je niet zomaar afscheid van nemen als het om zoveel geld gaat. Neem ik aan. Je hebt dus ook helemaal geen reden om afscheid te nemen van Alpdu6. Alpdu6 is een organisatie die geld inzamelt voor kankerbestrijding. Nou, u was dat geld bijna kwijt, begrijp ik. Aan een stichting die dacht: van dat kan beter naar ons dan naar het KWF. Dus... Ja, maar ik, nogmaals, je eh, u, u gaat nu in op iets wat, wat, wat niet een feit is. Nou, er, is dat, er is een er is Dat een is goed uitgezocht, dat kan ik u van, van binnenuit vertellen. Dit verhaal de, is, in de nieuwsuur is heel goed geresourced. U gaat uit van het feit dat er een gerucht is. Wij heb, ik heb dat gerucht op de dag van de uitreiking heb ik dat gehoord. Wij hebben gezien dat het geld naar ons toe is gekomen. En wij hebben onze maatregelen daarvoor genomen. Hoe zou die, uh, die situatie rond de konverveen en op dit moment? Uh, bedroevend. bedroevend. Ik begrijp ook het sentiment. Uh, in het, uh, en dat mensen dat niet begrijpen. Hm. En het is ongelooflijk belangrijk dat we wel onze focus houden... op datgene waar we voor staan, namelijk de kankerbestrijding. Ja. Maar goed, ik hoop dat uh, de collectanten... Uh... Dit heel kort en duidelijk uit kunnen leggen aan al die mensen. Want ja, dat, nou, dat, gaat, dat gaat natuurlijk komen. Hartelijk dank voor uw komst, Michel D Dudolfig. directeur van de KWF Kankerbestrijding. Tot zometeen. Sport op Radio 1.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 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van Sieren. De Audi A4 1.8 E met slechts 20% bijtelling. Plus nu tijdelijk het uitgebreide e-edition pakket en metallic lak helemaal gratis. Dus zonder bijtelling. Dit is Radio 1.